Ja, dames en heren. En dan is het zover. ZFM gaat alvast de start maken met het ondernemerschala 2019 vanuit de haven van Zandvoort. Met negen genomineerde uh, ondernemers uit Zandvoort. Ik ga contact zoeken met uh, onze collega's. En ik hoor al wat muziek. Jongens, zijn jullie daar? Ik neem aan van wel... En een hele avond en hartelijk welkom bij de Ondernemersgala 2019 live vanaf het haven van Zandvoort, in Zandvoort aan het Zandvoortse Strand. Vandaag gaat er een heel mooi evenement plaatsvinden voor ondernemers Zandvoort en wij als ZFM Zandvoort zijn daar live bij. De genomineerden voor de Ondernemersgeprijs 2019 zijn in categorie Horeca, eetcafé Het Zand, Noble Tree Café. ...en sushi restaurant Siso Lounge. In de categorie overige zijn het fotostudio Zandvoort, Zandvoort Makelaars en het raceteam van Zandvoort. Verder hebben we ook nog een categorie in retail. Dat is ABC en More. De dierenwinkel Zandvoort. En c optiek Afgelopen week heeft u ze allemaal aan het woord kunnen horen. Bij Zandvoort Lunch. En hier op de Zandvoortse radio. De organisatie is aan het woord geweest. En de organisatie is er ook echt klaar voor. Voor het ondernemerschalen. De soundcheck is gedaan. En wij zijn er ook klaar voor als CFM Zandvoort. In ieder geval, we gaan lekker even nog naar muziek luisteren. En dat gaan we doen dan. Dankzij onze technicus Jelmer en uh, Thomas. Vandaag zijn wij live aanwezig bij het ondernemersgala en uh, de genomineerden zijn uh, zometeen in aantocht vanaf half acht kan iedereen binnenlopen bij het haven van Zandvoort. En dan zal u van ook, ook vanaf, uh, half, uh, vanaf half acht ook live hier op ZFM hun aan het woord horen. En uh, verder zullen wij ook een verdere een voorbeschouwing geven... Na de voorbeschouwing uh, zal om half negen de ondernemers uh, prijzen uitgereikt gaan worden en dat kan u live volgen met een klein beetje verslag van Roy van Vuringen en Dolly Tempierik. Verder uh, zal het evenement om half tien uh, afgelopen zijn rondom de evenement de prijzen die er uitgereikt gaan worden en daarna zullen wij tot tien uur een kleine nabeschouwing geven met de winnaars aan het woord. In ieder geval wij zijn erbij live van ons de ondernemerschalen. Mijn naam is Roy van Buringen en we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren en dan komen wij zometeen bij u terug. De haven van Zandvoort is uh, min of meer omgebouwd. Er is een kleine metamorfose geweest. En in het middenstuk bij het podium, daar staan alle stoelen voor de Vips. En de Vips zijn natuurlijk de genomineerden van vanavond. Die staan daar lekker in het zonnetje. En zo langzamerhand zie ik ook daar wat dames binnenkomen. En deze, natuurlijk, iedereen die gaat naar de fotograaf toe om mooi op de foto te komen. Even kijken hoor, want er gaat hier iets, gaat er iets mis of niet? Of zit je aan het verkeerde stekkertje, Roy? Ja, <laughs> Ik denk dat wij gewoon weer even een muziekje gaan draaien. En dat we straks bij u terugkomen als we weer bekenden zien of als we iets leuks te melden hebben. Dan zijn we direct bij u terug. Tot straks! Tot straks! weer, dames en heren, bij de Ondernemingsgala 2019 hier in de haven van Zandvoort. Uh, ondertussen is aangeschoven Robin Witte. Welkom. Goedenavond. Ja, hoe is het om uh, een jaar later hier weer te zijn, maar dan om je haringmeisje in te leveren? Ja, het heeft toch een, een gemengd gevoel. Uh, als degene die hem straks wint hetzelfde overweldigende... Uh... Uh, beleving heb als wij hebben dit afgelopen jaar, onwijs leuk, uh, de reacties van uh, mensen uit het dorp vandaan, uh, de kaarten, de bloemen, uh, echt onwijs gaaf. Dus het heeft jullie wel eigenlijk wat gebracht als bedrijf? Uh, zeker, en dan weet je ook weer van uh, hoe je met je klanten staat, hoe de mensen over je denken, uh, gewoon heel positief, heel leuk, ja. Dat, uh... Dus ik hoop dat geen die je straks wint... Hetzelfde krijgen als wij krijgen. Ben je ook uh, betrokken geweest in de afgelopen maand uh, in, de, in, de, ja, in een nieuwe stemmingsronde en zo? Nee, helaas. Dat heeft een beetje te maken met de uh, drukte en de afwezigheid van mijn vader. Ik heb het niet verder ook Gewoon helaas niet. Maar in ieder geval uh, zo meteen inleveren. Um, heb jij al een klein ideetje wie je denkt dat het gaat worden? Geen flauw idee. Ik vind het eigenlijk uh, allemaal uh, hele sterke partijen en ik gun het ze eigenlijk allemaal. Ja. Als uh, jullie het uh, haringmeisje in de winkel hadden staan hè, vroegen mensen nog wel eens uh, van nou goh wat is dat precies? Uh, nee, uh, niet echt. Uh, ja, passanten, uh, bijvoorbeeld uh, Duitsers, Fransen uh, die in de zaak kwamen, viel, uh, waar heeft dat mee te maken? Uh, de, de mensen die in Zandvoort wonen, die zijn eigenlijk bijna allemaal wel bekend met het haringmeisje. En weten ook van, ja, wat het gevolg is als je dat beeldje gewonnen hebt. En waarom je gewoon gewonnen hebt. Verder, uh, je gaat uh, zometeen lekker netwerken. Iedereen zal wel nog even naar je toe komen van gooi je moet afscheid nemen ervan. Ja. Maar uh, ik wens je een hele fijne avond en uh, toi, toi toi voor de komende tijd weer. Dankjewel, fijn. Uh, ja, een fijne avond. Dankjewel. Super, dankjewel. En dat was uh, Robin Witte van uh, Autobedrijf Zandvoort. En uh, ja, we gaan even muziek draaien en dan komen we zometeen weer buiten terug met de volgende genomineerde of gast.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 Say We know who you are Norma Jean wants to see her name in lights She wants to dance She wants to live for good life By the time she turned 18 She was 21 It wasn't them she saw up there. It was Norma Jean. Marilyn was her name She died in L.A. in a lonely room Nobody knew her, but they knew she died too soon And by the time it was too late, Lord, we began to care If you can hear me now Ja, daar zijn we weer bij de Ondernemersgala 2019 in de haven van Zandvoort. Ondertussen is aangeschoven Barry van Noble Tree. Begint de spanning nu te komen, Barry? Ja, zeker Roy. Uh, begint zeker te komen. We zijn het aangekomen. Biertje erbij. We zijn met een mannetje of zes. En uh, de spanning stijgt. Le Leuke foto gemaakt. Mooie foto gemaakt. Iedereen stond er goed op. Dus uh, het begin is er. Ja, ik zei het net al, net begonnen eigenlijk en nu al genomineerd als ondernemer van het jaar 2019. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt bijzonder. Dat voelt wel uh, in de zin van uh, gewaardeerd. Zo kort inderdaad, net geopend. Uh, proefgedraaid, gekeken hoe het ging en eigenlijk dus voor iedereen goed bevallen. Waardoor ze uh, denken van, hey dat Nobel 3 daar, uh, daar gaan we op stemmen. Hoe groot zijn je kansen denk je? Ja, dat is heel lastig. Dat is heel moeilijk om uh, in te schatten. Uh, ik heb geen idee. Nee, ik zou het echt niet weten. Het was even een strik vraag tussendoor. Ja, ja. Um, wat, uh, wat denk jij wat, jou, wat jij ondernemer van het jaar uh, maakt? Nou, ik denk sowieso dat iedereen die uh, genomineerd is, uh, bijzonder genoeg is om ondernemer van het jaar te zijn. Uh, wellicht dat wij uh, ons onderscheiden op een vernieuwende, vernieuwende zaak, vernieuwende inrichting, uh, vernieuwend concept, toch een beetje echt richting het gezonder te gaan... Ja, wellicht dat uh, ons kan onderscheiden. Het miste Zandvoort wel, hè. Uh, zo'n concept, heel veel steden hebben als zo'n concept. Zandvoort mist dat. Dus uh, van tevoren heb je daar goed over nagedacht van nou, ik ga zo'n concept in Zandvoort uh, doen. Of uh, dacht, je, dacht je van nou, ik ga het gewoon doen omdat ik het leuk vind. Nou, in eerste instantie, ik woon natuurlijk ook zelf in Zandvoort. Uh, dacht ik eigenlijk, ik ga iets doen wat ik, wat ik zelf heel leuk vind. Waar ik al mijn passie in kwijt kan en waarvan ik dacht van ja... Dit is iets wat als dit die zou zijn zou ik zelf ook gaan zitten ik denk dat eigenlijk mijn grootste drijver is geweest om dat risico te nemen echt puur van ja wat zou ik zelf graag willen zien in zandvoort en ja, die gelegenheid kwam bij mij je gaat ook al lekker meedoen ook met de zandvoort is dus natuurlijk de ijsbaan komt eraan gaan daar ook nog speciale dingen gebeuren rondom de ijsbaan uh, uiteraard heel leuk gezeten met de commissie uh... Ik denk dat we samen wel tot iets heel moois kunnen komen. Sowieso gaat Nobel 3 een team leveren voor de fluitketelwedstrijd. Daar moet je toch wel voor oppassen, want daar zijn we heel erg goed in. En verder, nee, ik denk dat wij gewoon echt, uh, ja, echt gewoon een hele mooie samenwerking willen aangaan. Dat de schaatsbaan met ons erbij uh, het plein zo verfrist en leuk maakt. Ja, dat iedereen daar echt van geniet. Heel erg bedankt, Barry. En uh, ja, wie weet zien we je aan het einde van de avond wel weer hier terug aan deze tafel. Ja, we gaan het zien. Ik ga proberen niet te veel te drinken zodat ik er fris bij ijs sta. Ja. Dankjewel. Ja, en hartelijk welkom. U luistert nog steeds naar de Ondernemerschala 2019 vanaf het haven van Zandvoort.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 Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik vind het wel ontzettend leuk om hier te zijn met het team. Uh, ik, ik werk hier uh, pas, dus ik val met mijn neus in de boter. Dus ik, ik vind het helemaal leuk. Oh, in ieder geval dan ook geluk. Uh, gefeliciteerd met je nieuwe baan dan. Ja, dankjewel. <laughs>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 side. We could be sister and brother. Your name is Deborah. Deborah, it never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. This me at all, and I said, let's all meet up in the.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 We zijn hier vanavond aanwezig en genomineerd. Eet Café Het Zand. Noble Tree, dat is die koffieclub op het Raadhuisplein. Die nieuwe. Zizo Lounge, het sushi restaurant.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 Oh